Ik bracht net zoals Anders wel gebeurde, weer eens een bezoek aan mijn antiquarische boekhandelaar. Alleen was het verschil met Anders, dat ik deze keer wel moest, want ik had mijn neefje Jerkings te logeren. En aangezien het mij nogal wat moeite kost om zo'n jong mens bezig te houden, waren we daar naartoe gegaan. Ik wist niets anders, ik ben niet zo'n duidelijke oomfiguur. Hij kon niet naar school, omdat daar de mazelen heerste, en zodoende logeerde hij bij mij. En probeerde ik mijn liefhebberijen te combineren met het bezighouden van hem. Maar wat was die jonge druk in die winkel. En anders heerst er zo'n heerlijke rust. Plotseling kwam Jukings aandragen met een boek. O oh, hemel, dat was eigenlijk het enige wat er op dat moment in mijn gedachten schoot. Oh, Peter? Ja, mijn jongen, zeg het maar. Kijk eens oompje, wat een mooi boek. Er staan allemaal mooie platen in. K kijk eens hier. Wat een vreemde man, zegt met die grote neus en die oren. Hmm. Oh, kijk, een staart, een hondenkop over zijn hele lichaam. Ja. Monstrum, hok, Krakovier. Dat is een monster, hè? Wat betekent dat, oom, Krakovier. Dat is inderdaad een erg interessant boek. Het gaat over het monster van Krakau. Laat mij het eens zien. Dat is een erg oud boek. Erg fijn dat je zo'n goede neus hebt voor zulke dingen. Het heet... ...Munsteris Cosmographia Universalis. Ik zal eens informeren of het te koop is. Kijk hier eens. Een man die in mootjes wordt gehakt. Oh, ik wil dat boek hebben, oom. Mag ik het kopen van mijn zak geld? Ja, mama zal het wel niet goed vinden. Ik mag niet zoveel uitgeven. Als ik je van advies mag dienen, mijn jongen, dan zou ik zeggen dat je het moet kopen... Het, het ziet er wel slecht uit, maar, maar het is het geld zeker waard en dan zal je moeder het ook wel goed vinden. Er zijn ook wat pagina's verdwenen, maar als je ook een verzameling wil beginnen, dan moet je het zeker kopen. Ja, ik denk dat ik op school een goede beurt maak als ik het doe, want onze leraar is dol op zeldzame uitgaven. Ja, laat ik het maar kopen. Kan het thuis bezorgd worden? Natuurlijk kon ik niet vermoeden wat de gevolgen van deze aankoop zouden zijn. De volgende morgen kwam er een bezoeker. Hij werd door mijn bediende voorgesteld als meneer Wilbur Falls Pope. Hij wist ook niet wie het was, maar hij zei erbij dat meneer mij dringend wilde spreken. En zoiets kan ik nu eenmaal moeilijk weigeren. Ik zei dat hij de man binnen kon laten en stuurde mijn neefje even naar de eetkamer. Meneer Pope was zo te zien een aardig mens, achter in de dertig. Hij droeg een bril en had uitstekende manieren. Hij vertelde me dat hij mijn adres had gekregen van mijn boekhandelaar. Ik vroeg hem of hij ook verzamelaar was, maar dat vond hij een te groot woord. Hij had er wel veel belangstelling voor, vooral voor dat boek dat Jerkings de dag tevoren had gekocht. Dat boek was namelijk eigendom geweest van zijn oom, dokter Kanyas. Ik zou het misschien gek vinden, maar hij was erg op dat boek gesteld. Ik riep Jerkings en vertelde hem dat meneer Poop het boek wilde kopen. Poop begon wat sentimentele gesprekken met Jerkings over verzamelwoede die in onze familie zou heersen. Nou ja, u weet wel. Ze raakten in gesprek over de prenten en over de gevoelens die je krijgt wanneer je als jonge man zo'n boek leest. Je gaat jezelf een landslot voelen, jongen, beweerde Poop. En... De jeugd is zo mooi, jij leeft in het mooiste deel van je leven. Ik vroeg Poop waarom hij dat boek zo graag wilde hebben, waarop hij vertelde dat zijn oom kort geleden de hele bibliotheek had verkocht. Poop zelf was toen in het buitenland geweest en had pas twee dagen geleden gehoord wat er gebeurd was. Ook het boek dat Jurkens nu had, was verkocht. Hij had er zulke mooie herinneringen aan. Desnoods wilde hij het dubbele van de betaalde prijs betalen. Jerkings keek wat verdrietig. En vroeg of hij me iets in het oor mocht fluisteren. Ik zei hem dat dat tegen de etiketten zou zijn. En dat hij maar bedenktijd moest vragen. Dat dat veel beleefder zou zijn. En dat deed hij. Jerkings wilde liever eerst met mij praten. Ten slotte was ik de kenner. We gingen samen de kamer uit... En in de eetkamer zei Jerkings dat hij Poop niet zo'n sympathieke figuur vond, en hij vroeg me wat ik in zijn plaats zou doen. Ik wachtte even met antwoorden en trok plotseling de deur van de bibliotheek open. En inderdaad, meneer Poop was druk bezig met het doorzoeken van mijn boekenkast. Uiteraard vroeg ik hem alleen maar of alles naar wens ging en sloot de deur weer. Nu was het voor mij helemaal niet moeilijk meer om Jurgens te adviseren. Ik was ervan overtuigd dat Poop alles behalve de waarheid had verteld, en dat Jurgens het boek daarom beter zelf zou kunnen houden. Ik had Poop inmiddels ook al uitgehoord over de draag van Krakau, en daar wist hij ook niets van. Hij had een andere dan de door hem vertelde reden om het boek te willen kopen. Jurgens vermoedde dat het boek misschien wel erg veel geld waard was. Ik adviseerde hem te zeggen, dat hij alles overdacht had, maar zo'n binding met het boek voelde, dat hij het niet wilde verkopen, en bedankt voor het aanbod. We gingen terug naar de bibliotheek, en daar stak Jerkens een verhaal af. Ik kan gerust zeggen dat Poop daarna iets wat verdrietig door mijn bediende werd uitgelaten. Daarna gaf ik opdracht om het boek in de safe te bergen. Er was nog niets mee gebeurd, maar dat wist u nooit. Toen ik ook nog opdracht gaf om de alarminstallatie in te schakelen, zat mijn neefje me stom verbaasd aan te staren. Drie dagen na het bewuste bezoek zaten Jurgens en ik aan het ontbijt. Jurgens had een stralend blauw oog, want wat was er namelijk gebeurd? Snachts was hij wakker geworden van een vreemd geluid bij de brandlauwer. Hij was voorzichtig naar mijn kamer geslopen en had me wakker gemaakt. Samen met Bunter, mijn bediende, waren we toen naar de bibliotheek gelopen. En daar hadden wij twee inbrekers op heterdaad betrapt. Daar ontleende hij dat blauwe oog aan. Ze waren bezig met het doorzoeken van mijn boekenplanken. Ik heb toen direct mijn grote vriend bij Scotland Yard, hoofdinspecteur Parker, gebeld en hem alles verteld. Hij concludeerde dat die dokter Conyers waarschijnlijk de kankerspecialist zou zijn. Ja, dat wist ik ook al, want ik had contact met hem gezocht en zojuist antwoord ontvangen. Zijn antwoord hield in dat hij niets bijzonders over het boek wist. Hij had het jaar in zijn bezit gehad en hij begreep niet waarom zijn neef nu plotseling zoveel belangstelling toonde. Hij verklaarde zelfs dat Poop het boek nooit gezien kon hebben. Ik had hem al teruggetelegrafeerd dat ik langs zou komen om even met hem te spreken. Ik zei tegen hoofdinspecteur Parker dat ik het boek mee wilde nemen waarop hij aanbood om politiebegeleiding mee te sturen. Ik moest toegeven dat dat wel aantrekkelijk was. Veiligheid was een eerste vereiste, vooral omdat die kleine jurkings mee wilde gaan. Het was maar goed dat zijn moeder dat niet wist. Het was zo'n huis dat in allerlei stijlen was gebouwd. Alles zat eraan. Iedere eigenaar had er het zijne aan toegevoegd. Maar zo te zien was het een uitstekend huis voor onze gastheer dr. Conyers. Een van mijn voorouders betrok in 1732 dit huis toen hij terugkwam van zee. Er doen nog steeds allerlei verhalen de ronden over de methode waarmee hij aan het geld gekomen zou zijn. Er werd zelfs gefluisterd dat hij zeerover was geweest en dat hij had samengewerkt met de beruchte kapitein Zwartbaard. Hij werd zelf de keelkiller genoemd. Ondanks deze verhalen was het geen onontwikkeld man. Dat kunt u zelf wel nagaan, want hij heeft die prachtige tuin aangelegd en bouwde die pagode om daar zijn telescoop in te plaatsen. Maar hoe ouder hij werd, hoe vreemder. Hij maakte ruzie met zijn familie en stuurde iedereen het huis uit. Op zijn sterfbed werd hij nog bezocht door de dominee, zo'n echte, zo'n godvrezende, die erin geloofde dat hij de oude man nog zou kunnen laten praten over de zonde die hij had begaan door zijn zoon het huis uit te sturen. Hij kreeg hem dan nog zover dat hij zijn testament maakte. Aan zijn zoon vermaakte hij de schat die ik in Münster verborgen heb, en voegde daar nog aan toe dat hij niet wilde. Toen stierf hij. Ik heb wel het idee dat hij de verkeerde kant is opgegaan na zijn dood. Het is nu zover dat die familietak is uitgestorven en dat ik de enige ben die nog recht heeft op die schatwaren wat die ook mag zijn. ...want ze is nog nooit gevonden. Het komt u misschien vreemd voor... ...dat ik een oude man, want dat ben ik... ...nog belangstelling voor die schat zou hebben. Maar ik heb mijn hele leven besteed... aan het bestuderen van kanker. En ik geloof zelf dat ik dicht... ...bij een genezingsmethode... ...voor deze verschrikkelijke ziekte ben. Maar onderzoek kost kapitalen... ...en ik heb geen stuiver meer... Ik zou het onderzoek graag afmaken voor ik zelf sterf... en dan graag ook nog wat geld achterlaten voor de bouw van een kliniek die mijn werk kan voortzetten. Ik heb het laatste jaar flink wat moeite gedaan om het mysterie van het testament op te lossen... maar ik ben er nog steeds niet achter of Münster in, in Ierland of in Duitsland wordt bedoeld. De reizen om dat na te gaan hebben ook veel geld gekost... In, in augustus ben ik nogal teleurgesteld teruggekomen. Ik moest toen, om de rekeningen te betalen, mijn bibliotheek verkopen. Ja, Ten slotte moet ik ook nog wat geld hebben om een onderzoek voor te zetten. Ik geloof dat ik licht zie. Alles wat u me vertelde past in mijn legpuzzeltje. Maar ik vraag me toch af hoe Poop wist dat u cosmografia in huis had. Toen ik ging verkopen, heeft hij ook een catalogus ontvangen. Hij is tenslotte familie van mij en had meer recht om iets te kopen dan een ander. Ik begrijp daarom niet waarom hij dat boek toen niet heeft uitgezocht... in plaats van nu allerlei moeilijke toeren uit te halen. Omdat hij later pas ontdekt heeft... <lacht> Wat zal hij kwaad geweest zijn. Ik wil u niet al te veel hoop geven, dokter Kanias, maar... Ik geloof dat we dichter dan ooit bij de schat zijn. De schat? Jazeker, dochter. Kijkt u maar eens naar deze pagina. De pagina over de ontdekkingen van Christopher Columbus. U ziet dat er bovenaan een kaart staat afgedrukt. Ze stellen de Canarische eilanden voor, of anders gezegd, de gelukseilanden. Ja, ja, ja, ja. Um, wat is dat voor een handschrift middenop? Dat is het nu juist... Ik vermoed dat het rond 1700 is geschreven. Uh -uh. Bedoelt u dat het door Keelkiller geschreven is? Of? Nee, nee, nee ik, ik durf er eigenlijk alles onder te verbedden dat het zo is. Kijk, dokter. U, u hebt gezocht in, in Münster in Duitsland en, en in Ierland, ja, ja. maar hebt u nooit gedacht aan de schrijver Sebastian Münster, ja, die u zelf in uw bibliotheek had? Ja, ja... Zou dat misschien de oplossing zijn? Ik ben ervan overtuigd. Hier kunt u zien... wat er rond de kop van de draak staat geschreven. hic in capite draconis arde perpetue sol. Ofwel, hier schijnt de zon eeuwig in de drakenkop. Het is slecht Latijn. Het zal wel zeevis als Latijn zijn. Ja, toch ben ik bang. Erg bang, zelfs dat dit tot niets zal leiden. U hoeft niet zo erg bang te zijn... Ten slotte was hij astronoom en die pagode had een bepaalde functie. Ik heb hier een boekje uit 1678. Middleton's Practical Astrology. Precies het boekje dat die oude zeerover nodig had. Hier staat, als u in het beeld Jupiter, Venus of Drakenkop vindt, dan kunt u ervan overtuigd zijn dat daar een schat te vinden is. Als u dit beeld vindt door middel van Sol dat is de zon, uh. kunt u er zeker van zijn dat die schat goud bevat of zelfs juwelen. Hierdoor krijg ik het idee dat ik wel conclusies kan trekken. Ja, ja. Als ik dat zo hoor, moet u wel gelijk hebben. Oh ja, dat is zeker. Maar waar is die schat dan, oom Peter? Dat is nu juist het probleem nog. De kaart is erg onduidelijk en alles wijst erop dat het over een plaats midden in zee gaat. Overigens, het is al bijna 200 jaar geleden... dat die schat daar verborgen is. Misschien is die al lang door iemand gevonden. Ik mag dan een oude man zijn, maar ik heb nog reserve genoeg. Als ik op de een of andere manier geld los kan krijgen... voor een expeditie, dan gaande... Ik zal nooit rust hebben voordat ik alles heb ondernomen om de schat te vinden en daardoor de kans te krijgen om de kliniek te stichten. Dan kunt u me nu alleen maar geluk wensen. We moesten blijven overnachten en het kostte weinig moeite om Jerkings in bed te krijgen. Ikzelf bleef nog een tijdje wakker om het een en het ander nog eens goed te overdenken. Ik bleef hopen dat ik toch nog iets zou ontdekken. Maar ik werd moe en ging uiteindelijk voor het raam staan om wat bij te komen. Wat een prachtige omgeving was het. Geweldig, met deze weersomstandigheden. Zo kon ik me voorstellen, zou killer wel achter zijn telescoop gezeten hebben. Alles leek zilver. Zelfs het water van het meer leek op zilver. En dan die schaduwen van die kleine eilandjes. En die fontein met zijn draakachtige schaduw. Geweldig. En toen begon het plotseling tot me door te dringen. Het was zo bekend, dat beeld. Die vier eilanden, met die Chinese fontein, waar de maan steeds op bleef schijnen, hik in Capite Draconis Ardit Perpetuo. Ik schrok en draaide me om om me te gaan kleden... en daar stond Jerk voor me. Ik was zo wakker, oompje. Ik kon maar niet slapen. Ik kon niet meer in bed blijven. Ik kom maar eens vlug kijken, jongen. Ik wil weten of ik droom of dat het werkelijkheid is. Kijk eerst uit het raam en dan naar de kaart van Keelkillers eilanden. Liggen die niet precies eender als de Canarische eilanden... Drie eilanden in een driehoek, en het vierde daarbuiten, en, en dan die fontein, en die drakenkop, met de maan erop. Je, je kan zelfs het botenhuis zien. Nou, het is geweldig. Dan, dan moet de schat daar zijn. Pak vlug je kleren, jongen, en vervloek de tijd, waarop kleine jongetjes op bed behoren te liggen. We gaan samen een eindje roeien, tenminste als er in dat botenhuis nog iets drijfbaars te vinden is. Oh, oom Peter, nou beleven we eindelijk eens wat. Inderdaad, jongen. Zoek je bundel met zeemanskleren en liederen maar vast op, maatje, en, en breng een fles rum mee. Laat ons uitvaren en proberen de gelukseilanden te veroveren. En dan vooral het schatteiland. All hands on deck. Jerkings en ik namen een bootje en voeren, nou ja, peddelden, ...naar het merkwaardige monster. Na lang en uiterst slijmerig zoeken... ...vonden we de knop... ...waardoor een deel van de monsterlijke kop openklapte. En in die kop... ...een inmiddels wat roestig geworden kistje. We voeren terug. Toen kreeg ik in de gaten... ...dat er iets aan de hand was bij het botenhuis. Ik zag zwaailicht en, en hoorde drukke stemmen. Iemand riep of ik het was... En natuurlijk was ik het. Ik vroeg wat er aan de hand was. De stem galmde over het meer, dat ze een kerel te pakken hadden, die zei dat hij de neef van de dokter was, of ik hem kende. Ik riep terug dat hij hoogstwaarschijnlijk Poop zou heten, en vermoedelijk op zoek was naar iets dat ik al gevonden had. Jerkings en ik roeiden terug en gingen met het kistje in het huis binnen. Er moest een breekijzer gehaald worden om het te openen. De inhoud was wat er redelijkerwijs van verwacht mocht worden. De schat van de wilde voorverhaal. Laten we iets drinken op meneer Pop. Uh, kalm aan, Turkings, uh, Het hoeft niet in één keer op. Als je moeder dit wist... Wel, je kan je nu iets permitteren. Wel, dokter... Het lijkt mij dat dit wel genoeg zal zijn voor de voortzetting van uw onderzoek en het bouwen van een grote kliniek. Maar ik vermoed dat Jurkens net zo blij is als u, als hij het boek mag houden als herinnering aan zijn avontuurlijke start van zijn eigen bibliotheek. Proost!